Ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De miljoenennota is gelekt. In die begroting van de overheid die volgende week dinsdag op Prinsjesdag wordt gepresenteerd... staat dat we er allemaal financieel iets op vooruit gaan. En iets dat is 1,3 procent. Die stijging van de koopkracht is iets meer dan het percentage waar het CBS van uitging. Die rekende op 1 procent. Wel loopt de staatsschuld verder op naar dik 48 miljard euro. De verdachte die in de Verenigde Staten is opgepakt voor de moord op politiek activist Charlie Kirk is Tyler Robinson. Een man van 22. Hij komt uit de staat Utah. Een vriend van de familie heeft hem aangegeven. In het onderzoek zijn kogelhulzen gevonden waar teksten in gegraveerd staan: Hey fascist! Exclamation point, catch! Exclamation point. Een second unfired casing read: Oh Bella Chow, Bella Chow, Bella ciao, ciao ciao. En een third unfired casing read: If you read this, you are gay, L-M-A-O. Ja, in een van de kogels staat dus: Hey fascisten, vangen. Maar er zijn in hulzen ook teksten gevonden zoals: Als je dit leest, ben je gay. Amerikaanse president Trump wil dat de dader de doodstraf krijgt. Maar de rechter bepaalt uiteindelijk of de verdachte überhaupt schuldig is en wat voor straf hij krijgt. En het is wachten op een reactie van de organisatie van het Eurovisie Songfestival, de EBU. Nu een aantal landen, waaronder Nederland, heeft gezegd dat ze niet mee gaan doen als Israël meedoet. Avra Trost kwam vandaag met het statement dat die deelname van Israël niet meer te verantwoorden is. Nu het menselijk leed in Gaza maar blijft voortduren. Maar het moet ook een muzikaal feestje zijn. In de laatste keer ging het toch echt veel te veel over politiek, vertelt onze verslaggever Jorn Compeer. Zoals vorig Songfestival. Uh, kocht de Israëlische regering eigenlijk reclameruimte in. om ja, de Israëlische act te promoten bij andere landen. Nou, die hele combinatie van alles vindt Afrotros niet meer bij het Songfestival passen. Het Songfestival dat volgens Afrotros. verbindend moet zijn, wat het niet meer is. Een Songfestival dat een apolitiek karakter moet hebben, wat het volgens Afrotros ook niet meer heeft. Dus dat heeft ze doen besluiten. Die eigenlijk ja, dit dreigement bij de EBU neer te leggen. De missionair minister van Onderwijs en Cultuur, Moes... noemt het besluit van Afro Tros erg spannend. En hij benadrukt dat de NPO wel zelf gaat over de programmering... maar zegt ook dat hij het jammer vindt... dat het Songfestival na 70 jaar uit elkaar dreigt te vallen. Het weer dan nog, vanavond zo goed als droog... wel langs de kust nog wat regen. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij maximaal 17 graden. En zondag opnieuw wisselvallig, dan iets warmer, 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat 80 kilometer file. De langste file staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Alsmeer en Knopend Velsen, een half uur oponthoud. A9 Alkmaar richting Diemen, tussen het dorp en Amsterdam-Belmermeer, een kwartier. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost en Noord richting Zaanstad... is de vertraging, drie kwartier. De N202 Amsterdam richting IJmuiden... tussen Spaar en Boud en de aansluiting met de A22, drie kwartier vertraging.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 Something that we do is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. So much for that. Oh no It's straight and sound. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht stijgt volgend jaar met 1,3 procent. Dat is iets meer dan het CBS eerder verwachtte, staat in de Prinsjesdagstukken. Verder staat erin dat er meer geld gaat naar de gevangenissen en dat een bezuiniging op onderwijs wordt teruggedraaid. De opgepakte verdachte van het doodschieten van de Amerikaanse politieke influencer Charlie Kirk is een man van 22. Zijn familie heeft hem aangegeven bij de politie en zegt dat de man de laatste tijd geradicaliseerd is. De Israëlische ambassade in Den Haag noemt het een teken van moreel falen dat Nederland niet meedoet aan het Songfestival als Israël meedoet. Omroep Avro Tros zegt de deelname van Israël niet langer te kunnen verantwoorden. Het weer vanavond buien in het noordwesten en zuidoosten. Morgen buien en soms wat zon bij maximaal 17 graden. Dit is ZFM. You're breaking my heart. You took your coat off and stood. In Zandvoort. ZFM.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 Dus I think I got you, babe I can see the fire burning I think I got you